Op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Joeri Stubinitsky met het NOS journaal. Op Curaçao zijn bij invallen zes mensen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij het leveren van drugs en mobieltjes aan gevangenen. Twee van de verdachten zijn medewerkers van de bonfuturo Futuro gevangenis. De zes maken volgens de politie deel uit van een crimineel netwerk... dat op bestelling hash, marihuana of cocaïne leverde aan gedetineerden. Op Curaçao zijn politie en justitie met hulp van Nederland... al langer bezig met een schoonmaakactie van de Bon Futuro-gevangenis. Vorige maand nog werden er tientallen slag- en steekwapens... bijna 100 mobieltjes en drugs in beslag genomen. Met de grote schoonmaak hoopt Curaçao dat de gevangenis gaat voldoen aan internationale normen. De Griekse politie denkt dat de moord gisteren op een journalist het werk is van linkse activisten. Uit onderzoek van patroonhulsen blijkt volgens de politie dat er wapens zijn gebruikt... waarmee vorig jaar een agent werd gedood door de linkse ondergrondse organisatie Revolutionaire secte. De onderzoeksjournalist werd gisteren door drie mannen neergeschoten voor zijn huis in Athene. Hij werkte voor een commerciële radiozender en was een bekend blogger. Hij stond op het punt een corruptieonderzoek te publiceren. Het is de eerste moord op een journalist in Griekenland in ruim 20 jaar. Roze maandag op de Tilburgse kermis is dit jaar minstens zo goed bezocht als vorig jaar. Volgens de gemeente waren er ruim 300.000 bezoekers op het jaarlijkse homofeest. Door de warmte kwam de drukte iets later op gang dan in andere jaren. Aan het begin van de avond werd het zelfs zo druk dat sommige straten met hekken werden afgesloten... en bezoekers alleen verder mochten als anderen weggingen. Behalve homo's en lesbiennes lokt het evenement ook steeds meer hetero's naar Tilburg. Roze maandag is traditioneel een topdag voor de kermis, die tot en met zondag duurt. Het weer, het koelt af tot 15 graden. Overdag zonnig, het wordt 27 tot 32 graden. In de loop van de dag wat sluierbewolking.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 Soul sing, the same energy. now's a dead battery is to love. What's wrong? had time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 Het is vijf kwartier, we staan samen stijl Jij bent de de trein, ik het station we staan Jij bent de regen, ik de ton. We staan jij we bent de kerst, stel. ik de bonbon we staan Jij bent de ruts, ik de coco Ik ben het zakje, jij de thee Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de stel. keizer, jij de sneeuw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 We wereld mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We over heel de wereld. Dan koopen we veel villa en een jood. Nou, een de jas vind ik trouwens ook weer niet nodig. Dat is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in de rommel, duet. Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik, ik nou echt belachelijk. Wij de piek, zijn de het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch Voor vaasjes en een vries. Dat kost weer mijn hand Jij taak. bent de schrikdraad ben waarop de ik pies. Ik ben de Hierop. kip, jij bent de gril. Nou, ik ben de pauw, ben jij bent echt. de pil. Gewoon de Mumbo. Wij zijn een doedelzak.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 Yay been to bay. I was not looking for artifacts.